Goedemorgen, beste luisteraars, op deze 228e aflevering van Directevoon op uw streek Radio Viva. We geven na Gewinde een aantal woorden op. We blijven een beetje in Bad en uh, in de boerenstiel. Een hooihark, Unum Mendarra, op zijn asses. En het gemaaide gras met de ark op lange rijen, zo op rood getrokken, Unum Mendarra. Het werk en de rood, dat dan een naam. En het opnieuw openspreiden van het ooi op het land, om het te laten drugen van morgen. Oe nummendarra. Dus van her van der Roten, opensmaken. En de twee tandige of eh, vork om het oe open te smaakten. Hoe zag dit eruit en welke naam hadden dat? Dat was geen echte rijp eigenlijk. En sommige uh, boeren laan een noe op klaanupkes, En het schijnt dat een speciaal naam de die Klaan Hupkes. Gelijk dat hij lange rood een naam En als het druig was, en het werd een op een grote oe opgeleid. Oeën oeën dat grote oop. op Dat is allemaal in verband met Oe. En ehm... Uh, het had al van zijn leven gehoord van een bust een bustgeweer, wat is dat fiet, Het is een klaanbek en een verrasplink, maar eh, het moet toch nog wel bekend zijn. En nee, dat al goed? Hij ziet van de werk. Hij ziet van de werk. Waar werd dat gebezigd en op wie bedoelen ze dat? Al? En dan tenslotte nog iets uit een boerenstiel, We eens aan een keer het verschil tussen... Een mishoop, een missink en een misput. Dat heeft allemaal met mist te maken. Mist, maar wat is zeggen mis? Een mishoop, een missink en een misput. Of, en dan de mispoelput. Dat hangt eraan. Als je de veu, als je dat niet van wit moet je ons bellen. Dan zitten we een beetje op de boeren maar ja, het is goed weer. Ik ben kut zitten, maar in nu En dan de twee tekeningen op bladzijde 4 van Goeiedagas, nummer 17 en nummer 18. Geet ze allemaal goed bezien, leg ze een keer open op die bladzijde en beeld ons de V op een keer. Twee nieuwe verwerpen, de Pioche en Noeboer, daar hebben we het over gehad, de veulige Wijken. En lood. heeft er zelfs nog over de Pioche wat aanvullingen gegeven. Maar de twee tekeningen, 17 en 18, beziet en een keer en beeld ik in ons verwerpen a te zeggen hoe dat men dat op zijn nu nuemen. Hallo. Hallo, dat is Martaakene. Ja, ah, nou is het wel leuke ja, de dag, De dag. dag, hè? Ja. Uh, Lodeke, ik woon al een keer het vroegen, hè. Ja, ja, ja Ik he? heb nog een woudenke gestik maar nu genoord. Ja. Ja. Ja. dat dan misschien geen voor ons? Ja, ja, ja, ja. We zeggen en, dat ook. Moet dat? Wollen we zeggen dat ook in assen. Ja. En is er nog van tijd nog een woudenke baar? als ze van nog zo moe niet zeggen van gestikmanuugen hoe het zo dat is precies een beetje een stoever zoeken ja, ja. ja, ik zal ja, gemakkelijker zeggen dat stikmanuugen ja, ja, dat. Ja, ja. dat stik niet ja. Ja, ja. Ja. Ja. ja. Maar je moet tenminste een loog niet uitsteken, dat kennen we ook. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ah, wel, ja, natuurlijk, ja, hè. ja, ja, ja, ja. ja we hebben ja. ons vast, hè. Ja. Ja. Uh, En dan nog nog leuke, totelen. Totel. Ja. ja. Ja. Een broerbeleig, ja ja, ja, ja, ja, een totalee, Ja, ja van... die is slechts prik, Ja, van, dus een beetje nakkeld, nog, ja. Maar zijn ja. er nog gewuidekjes van? want ja, wat ze ja. tot... Ik weet niet of ze dat zeggen, hè? Ze zeggen stotter hè. Ah, dat nog niet goed. Een stotteren ja. ja. Ste? In Een nakkelij hè. Een ja. nakkeleig. Dat is één die blijft hangen, hè. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Maar één die maar klaar bekken blijft dangen hè, Martijn. Ja, leuk. Dat da zeggen we na hij bad erna. Je wilt zo dadelijk zijn mond gaat dopen en er komt niks uit. Ja. Ja. Zeg Leuterke, ja. maar hoe komt dat dat hij is, hè? Dat hij leken zingen? Ah, dat hij ja. blaven niet hangen? Ja. Nee, dat zeg je. niet. Hoe komt dat? Hè? Ja. Ja. Omdat het een van buiten geleerde tekst is. Ah. Als ze gewoon spreken, ja. ga weet niet wat je nou goed antwoorden op, mama, dat komt normaal. Want ja. die mensen komt dat niet. Jongen, ik heb ook een beetje de beber hè. Nou, wat zei ja. dat? Ja, ik heb ook een beetje de beber hè. Ja, ja. ja bent, wel, maar als, die... je, als, je, als je Lieke van buiten leert, ik heb zelfs een tamelijke zware akkeleij, hè. Ja. Toniel te spelen. En die ja. leren die rol van buiten, die sprak vlot. Ja, ja. Dat is omdat een tekst in hun geheugen zit, hè. Ja, dat is komiek, ja ja, ja, ja, ja, ja, dat is zeker ja, ja. komiek. Malays, ik ja. moet nog niks meer vroeg, want bij mij was ze zevenste keer al. Ja, misschien dus problemen ik. Ik heb gezegd zei, zei, dat kan het voorbij rintolen, het zal ja. wel mooi like, zijn, maar het zal wel zoveel komen. Ja. Dat is goed, maar. Dit is nog te wijden, misschien. is hè? Bedankt, dat is vroeger. Ja, Allee, genoeg, bedankt. Daag. Goeie Daag. zondag. Ja. Hallo. Dag Lode, dag Gené. Een goede dag. Pierre ja. ja, dat is Pierre. Ja, ik hoor het na, nou, ja. Zeg het niet. Ik zou nog iets willen zeggen over dat ooien. Uh, ja, ja. Je weet allemaal dat ik van ze rijden ben. Ja. ja. ja. En dat mijn vader een boer was. Ja, ah, dus uit die stand. Ja, uit ah, die stand, ja. ja. Ik herinner mij dat mijn vader, dus steeds met zijn zesem, ja. het gras ging afmaaien. Ja, moni. Ja. ik dat zo'n zo Ja, met zijn, zijn zesem. Ze zo. Ja. Nadien, dat gras moest tamelijk ook zijn, ja. want dan bracht, bracht dat veel meer op. Ja. We hadden veel meer ooi. Ja, ja. En dan moest dat geklemd worden. Geklend. Geklend. En wat is dat hier? Ja, wel. Dus als je dat met zijn deed, dan laten ze allemaal op roken. Ja. En dan moesten ze daarmee een gaffel of minnegrijp. grijpen, het gaffel. Moesten ze daar ja. uiteenschuren. Ja. Waarom? Omdat daar onderaan nog van dat dorre uh, gras in zat. Ja. En dan moest dat gekleind worden. Waarom? Omdat dan de zon daar gemakkelijker op kon. Ja. En dat dat niet in. Ja, hoe moet ik het dan zeggen? Dat dat niet in hoep lag. Ja. Want ja. de zon kon dat niet door. Uw ja. ja. gezegd dan, heb jij, zeg de open smart of open struien? Open smart. Dus ja. dat was de, de, de bewerking vergoed te hè? dat ja. was de bedoeling van ja. het gras zo vlug mogelijk ja. laten te drogen. Ja. En dan, een keer dat het uh, gras opengesmeten was, ja. open gesmeten, hè, ja. dan moest dat gekeerd worden. Ja. En dat was met een grijp. Met een grijp. Met een grijp. Ja. Allee, bij toch. Ja. Ja. Dat was met een grijp en dat was met nieren achter een ander. dat werd gekeerd. Ja. En dat het, naarmate dat het gras droger werd, en om de dag uit het gras te halen, om het schoon groen te behouden, ja. werd daarop uh, zwogeleid. Ja, ja, ja, ja, dat wil je ook Ja, Zwaaien. Ja, zwaaien, ja. En dan als er een onweer op kwam, ja, ja. dan zag men van jongens wel gewoon daar gaan in uppers zitten. Uppers, ja. Uppers. Ja. Dat betekende dat men rondging met een ding, met een rijk. Ja. En dat was geen rijk met uh, ijzeren tanden. Maar wel met oude tanden. Een auto, ja. En dan gingen we rond, niet achter een ja. zodanig dat uh, het ooi bij elkaar kwam. Ja. Ja. Op de vorm van een ronde tafel, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Ja, dan bleef dat, dan bleef dat dan staan. En dan mocht het aan een keer reigeren, want dat was geen probleem, alleen het bovenste ja. weer uh, verkleuren een klein beetje. Ja. Ja. En het onderste bleef schoon groen. Ja. Ja, ja, ja. Die geur van dat, van dat ooi. Ja. Uh, dan heb ik ook nog geweten dat mijn vader dat uh, in, nee dat was geen teling, wacht, meer, dat, in uh, ruiters zat. Ja zeg, wat, wat is er? Op ruiters. ruiters. Ja. En ruiters dat waren vier of vijf stokken, ja. vier stokken. Die werden van boven met nagedraad je... aan mijn kanner gebonden. Ja. Ja. En daaronder gingen dan stokken uh, van de ene stok naar de andere stok verticaal. Ja. En daar werd uh, het ooie opgelegd. Ja. Hè? En dan kwamen ze natuurlijk nadien, dat was geen kwaad meer, want de wind ja. kon eronder. Dat, ja, dat was ja, lucht in, hè? Dat he, was he, in, feite dat voor, niet. Alle, ja. in feite voordrogen, in feite. We zouden dat nu kunnen zeggen voordrogen. Ja. En dan nadien kwamen ze dus met, met de kar, en dan ja. werd dat niet geperst, maar in de soort de noizel erop. Ja, ja. ja, ja. En dan werd dat boven op het uh, voeier, dat wel zo. Ja. Het voeier, ja. Hè? Dan werd dat boven gewield. Gewield? gewield. En ja, wat is dat hier? Ja, wat dat dat is. Dat wil je toch nog van gezegd zeggen. Er was van aan de kar een vuin. Ja. ja. En vanachter was ook een vuin. Ja. Ja. Er werd van vastgemaakt en achteraan ook vastgemaakt. En boven op het voer, ja. daar slopen ze een stok in. Ja. En dan ritten ze altijd rond, twee stokken, Horizontaal, verticaal, die koer ertussen, en zo wielden ze dat. Opspannen, ja. Dat is wat wij wielen noemen. Ja, die wielden ze erover. Zo kost dat vuur niet eens kwijt. Als je op een reppige cassade mee naar huis rijdt, dat dat daar niet afscheet. Ja, en wij lagen dat toch wel duurde kassa Ja, ja. Ja, ja. Dat was hier nog een tafekotje. Dat was overal een beetje zo. Dat was een tafekotje, een tafekotje. Ja, dat waren dieze mannen. En de lange Ja, En de lange bloemen, ja. Zeg jij als ik even onderbreken. De rijk. De aterijk, was ja. in aardje. Hoe, hoeveel tanden had die? Oh, brrr, Misschien tien, 15, tien. Dat moet dus een vrij breed geval geweest zijn. ja, maar de, het ooit oh, voor op dat ogenblik was al luchtig, hè? Ja. Ja. Ja. En, ja, ja, ja, ja, ja. Dat was al luchtig, hè? Ja. En het werkwoord klaan dat je gebruikt hebt, dat was dus eigenlijk uh, uitdinschudden. Ja, uitdinschudden, ja. Ja. Ja, uh, uh, uh. ja, dat was klaan. We dat ja. ook klaan, ja. we hadden klaan, als allemaal waren. Ja. Maar in de tijd was het zo, dus mijn vader. daar was dan nog geen sprake van mijn machine, het af Nee, nee, nee. Dat was het morgens vroeg met een dag. Ja. Met een paar blokken aan. En mijn vader ging dan moor. Ja. Met zijn zoutsoen en zijn. hoe mag dat nou wel noemen? Ja, begonnen. Daar stak je ze in de zakken. Ja, dat is En mijn wedsteen en dan tegen snoeners. ah dan toch al, ik weet niet hoeveel af te rijden. dat... Perseel, per zoek een klein beetje gedaan door. Dus ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, en dat kost de kinderen dan helpen hè. moesten de kinderen, En, en je moest helpen hè. daar moesten de kinderen Maar weer, patata weer was er eigenlijk plezant, hè. En daar een klein patatalijp af. In toewerken. Ja. Zeg, jij er ook een verschil tussen klein en grote hupjes? Uh, ja, de klein uppers, dus, uh, een klein hupper, Een hupper, is niet groot, hè. Dat is niet groot? Dat is niet groot. Maar een ruiter, daar ging er meer in. Dus wat dat meer hupperjes? En dan in het midden van die opperkussen zette dus een uh, ruiter. Ja. En ging dat er allemaal meer naartoe. Sommigen lieten een op filter en taart staan. He. Ja. Ga klappen direct van binnen doen. He. Ja. He. En uh, ook op die stokken zo, he, voor de drukken. Ruiters, loopt, ruiter. Dus een groot noot. Ja, ruiter, ja. En tegen de reiger. Deden al dat ook niet en van boven niet opleggen? Ja. Een basch Een basch, als, van ja, boven, als het langer bleef staan. Een, als je een grote hoeveelheid hebt, ja, dan dat... kun je dat niet doen. Hè? Ja. Maar het was de bedoeling uh, van het ooi, uh, te zeggen, om zo weinig mogelijk werk te hebben om het te kieren. Hm? Ja. Uh, van dat dan in uppers te zetten en dat het zodanig op zichzelf kon drogen. Ja. Dat was de bedoeling in die ja. tijd. Maar je heeft alles gezegd wat we man hebben, wat we, hebben, wat we hebben ongeveer van wisten en ja. goed uitgeleid maar wat hebben nog nog één woord? Voor dat heel klein upkes. heeft er ons iemand nog een ander woord opgegeven. Wat hebben we altijd een upper? Ja. Ja. Maar gaat natuurlijk ook een nieuwe maat. Dat is iets anders, niet dat het onderschelft. Ja. Huh? Dat ging op de schelft. Het oog ging op de schelft. Ja, ja dat was binnen in het stal, hè? Binnen in stal, ja. ja. En dat was een, een ouder roostering in die tijd, dat ik ja. me nog herinner. Ja. En dat, was, dat moest afgegaffeld worden en uh, ja, ja. gekend. dat. Ja. En dan moest er op een loop getast worden. En dan hadden we een maat. En dan hadden we een maat. Een maat is in feite iets anders, hè. Een maat is iets anders. Een maat is dan wel in tijd uh, op als ze het rijden, uh, we hadden wel gewoon een, een stroeinaal, maar dat was natuurlijk van tierlingen. Ja, van ja, ja. ja, ja. graan. En dan ja. werd daar rondgegaan. Ja. ja. Dus de gaten, die kwamen allemaal naar de buitenkant. En de graan. Oh ja, de, van het gat, ja, het, ja, gat dus het onderste. De gaten, ja, ja, ja, ja, die, schoven, he. die ja, ja. kwamen naar buiten. Ja. En dus de haren, die bleven binnen en weer ja. altijd rondgetast. Ja ja, ja, ja, ja. In een ronde. Zie je ja, ja, ja, En dan kwam dan de smel, hè, was ja, ja. kwam dan. Hè. Ja. Van dat tassen naar Romein van Uydenhoven, ons ook niet in de gielen uitleg gegeven. Ja. Herinner je dat, lood. Ja, ja. Ja, ja, dat was uh, een manier dan dat dat deed, dan moest dat goed kunnen zijn. In het begin, als je begost de tassen, ja. moest je uh, op, een, op een manier van een tierling beginnen. Ja, ja. Dat wil zeggen dat de aarden niet op de grond kwamen. Ja. En dan stond recht en zo ging je altijd rond. Ja. Huh? Zodan zodat er niks in verloren ging. Just. Zo gebeurde in dat, in ja. ieder geval, in als je dat eruit Ja, ja. Goed, Goed En dat van die, slijp. Ja, ja. van die slijp. Ja. Ik weet het, want ik weet het dat ondervinding, maar dat is een, keer een slijp in mijn bijengeval. Ik heb er acht dagen, viertien dagen, drie weken mee thuis gezeten. Oei. Dat wiggen en weer doen. Ja. ja. Dat was voor het, uh, de kleien. Ja, de kloppen. Gemakkelijker, de klokken ja. gemakkelijker uit elkaar te doen. Ja. Ja. Ja. ja. Dus als je recht doorrijdt. Ja. ja. Dan scheurde gewoon over die klokken, Just. Ja, en die gaan niet kapot. Ja. Maar wanneer je daar de beweging van maakt, ja. van links naar rechts en zo. Noem maar op. Ja. Ja. Ja, ja. En dan gaan die gemakkelijker stuk. Ja. Ja. Ja. En Pierre, dan ja. boer dat erop stond, dat dus met Pierre treedt, dat op de slijp stond, ja. daar stond met zijn bieren nogal open. Voor ja. ja. de beweging komt ja, je op. Je wil gewoon gewoon ja, ja, keer. Ja, ja. ja, ja. Daar gaf dus een keer naar links een stamp ja. en een keer naar rechts een stamp. en een ja. ging. En alle de slijp was dat ook zo, een lattenwerk en denk vlochten? Nee. Het was een ijzer? Nee, dat was dus vooraan een ijzeren balk. Ja. He? En die stonden binnen, pin, laat ons zeggen, om de 10 centimeter. Ja. En uh, met de tanden onder de slijp, vooraan. hè. Ja. He? En dan achteraan, dat Jurgen met ons thuis nog een slijp. Ja. En achteraan gingen die tanden achteruit. Ah ja. Dus Tot in de andere richting. Ja, dus vooraan stonden die tanden. Uh, onder de slijp gericht ja. en achteraan kwamen die uit de slijp. Ja. Ah, dus in andere tegenovergestelde richting. Ja, Want als je het anders doet, kan je geen enkel paard dat trekken. Aha. ja ja ja, dat was het. Ah, ja, zwaar. dat kan niet, dat kan niet, hè? Ja ja. Dus het eerst weer uh, het land uh, geploegd. Ja. ja ja Dan eventueel geduveld Ja. ja, ja. Of geëcht. Ja. ja. En uh, met een egge dat was dus in uh, oud, ja, ja, dat, dat was oud, een, driehoek, oud, ja, ja. Ja, een driehoek, en vooraan een kulf, ja ja. ja, ja, vooraan een kulf met een ontschuin. ja, en hoe hoger dat je die kulf zat, hoe dieper dat die egde in de grond ging, ja. Ja. dat was met tan, ja. Ja, ja, ja, een ring met tan ja. en dan een hamerken erin en ja. de zaak was opgelost. Ja. Op die egde dan hadden we altijd een zak met grond op, ja. ja met kloppen op en zo verder en zo verder. Ja. En uh, mijn broer was op bij daar ontgevangen, zeg Dan Daar zat naar hem op. De mee moesten, de moest mij niet achterlopen. En is is niet naar lorik geweest. Al dat was ook een gewicht. Maar we hebben geen probleem de markt. Dat we is eigenlijk dat we hebben in de handen met de handen met de handen met de de de de handen met de de de handen met de de de de The The staad, 근데, de heeft de, de informatie ja, so, de ja, van de dag de dag dat de, de, de dag is de de dag dat, of dat, dat de dat so, de dag de dag de dag dat de de dag de dag de dag de dag dat de dag dat de dag de dag dat de de dat Ja, van, als we, als we is we even, dat we dat deelden, wel, de wereld zo sterk kunnen bieden, dat doen, die die BUSTEEN, ja, sorry, we gdzieś, de bedoelt, in onze bewoners van de stad door de stad van de stad van de stad van de stad de stad van de stad van de stad van de stad van de stad van de stad van de stad van de stad van de stad van de stad van de stad van de stad van de stad van And, they it and then the human being, uh, they they they be, uh, be and the human being, and the the human being, and to the human being, and the and the human being, and the human the human being, and the human the and the road to the road to the the and and the the the and the the the the the and the the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 Are well, at right. the world that, right. to pay a lot of money, but they're open after the global loss. But often they're open, they're open, they're open, they're open, they're open, they're open, they're open, they're open, they're open, they're open, they're open,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 재미 die dat, dan maar dit is niet dat en dat is niet meer. Je moet wat ontdekken van de overige van de die er zijn. Je moet wat ontdekken van de historische plaatsen die er zijn. Je moet wat ontdekken van de oude steden die er zijn. Je moet wat ontdekken van de oude gebouwen die er zijn. Je moet wat ontdekken de oude wegen Je moet Je moet wat ontdekken van de oude Blue light is just up En daarom is dat straks nu ondert het Where we bestemt op deaut getrapt En wat de En dat is wat gegeest Wat de Independiente samen te stellen Dus daar momente rewarded Het vrij waar de geest over Didummerheld Gevert 12 de Arena En de en wat het, het uh, we um dat hoe we bestaan en wat we we doen en en en het en en en het en en dat en en en en en Dus, en en en en en en en en en en en en en en en dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat die dat dat dat dat en dat is dat dat dat de dat dat Yeah. Yeah. Oh, my gosh. <laughs> the long <laughs> run for the corner of Matthew Пермь. 很多 of the imagery. What Don't do it.